De commissie, de God van Zijlsen, hè? O, je ogen een beetje open ja, ja, dat zal doen, dat mm -hmm. zou. Uh, was er nog iets uh, dat we zeker moeten weten? Ja, Eva, Eva die dan, uh, allez, hoe noemt dat, uh, schone schrijven... Ah, uh, calligrafie. Ja, ja, just, ja. Ja, ja, of, uh, calligrafie, ja. ja. Vraag je of waarom, he? Voor jonge vrouwen. We is er dan niet meer te verdienen. Huh? Eindelijk antwoord. Eva is dood. Hoe en waar? Thuis. Thuis. De zingel. Water. Water. Is ze verdronken? Ja, ik, ik denk het. Ik weet het niet. Heeft iemand je naar hier zien komen? Nee. Misschien, ik weet het niet. Het heeft niet, zeg. Ga naar huis. Mensen, ik weet naar niet. huis, zeg ik. En blijf daar tot morgen. Mama, ik ben... Tot morgen, Koen en tot je weer wat zinnige praat vertelt. Hier, pak dit mee. Is zegt kook? Ja, wat dacht je? Bloemzuiker. Het is genoeg voor een paar dagen. Dank u, meester. Dan op één voorwaarde. Dat je doet wat ik zeg. Dat je je tot morgen nergens laatst. Ja, meester. Dank u, meester. Ik, ik excuseer dat ik maar kom binnen... Daar is de deur, Koen.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 Dat is 25, wat heeft dat al gedaan buiten op de kap van de maatschappij te leven? Zeker. Als ik zo oud was... Ja, he, dan... ja, dan lag de wereld aan uw voeten, dat weten we. Je werkkracht was fenomenaal en je verdienste navenant. van nee, ja. Zeg, waarom ineens zo kregelijk? Maar omdat je weer bezig bent zoals altijd, met die ketten kleven. Dat heeft geen werk, dus dat is de profiteur. Hoe noemt jij dan zo iemand, hè? Nee, nee. Ik stel mij vragen, maar ik oordeel niet. Ja, en veroordelen, dat doe ik zeker niet. Wel...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 We moeten feiten hebben. Ik heb nog naar zijn adres gestuurd. Hij moet hem schaden. En uh, wat doen we ondertussen? Eens kijken waar Eva Lallo heeft gewoond. Oh. mooi Guido, kijk eens. Ze gooi wat binnen. Uh, excuseer meneer, uh, mag ik u iets vragen? Zeker vrouw, als het niet te lang duurt. Ja, uh, Werkt u hier? Pardon.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 De gang ten einde, juffrouw. Je kan niet missen. Dank je wel. Die oude snoeper van de kei. Nu laat hij zal naar zijn bureau komen ook. Ah, ja, dat zijn de prerogatieven van een chef, hè, Peter? toch niet jaloers? Ja, het moet me geloven als ik nee zeg? Kom, blijf dat kind zo niet staan nakijken. De lift is er. Ja.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 Niet bepaald. Ja, als je eens wist wat wij tweeën vroeger allemaal uitgespookt hebben. <laughs> Daar kan ik u uren over vertellen. Ja. Maar goed, uh, ter zake. Gij zijt dus in uh, de voetsporen van uw vader gaan lopen. Ja, een, een beetje uit noodzaak. Mm -hmm. Ik ben archeoloog van opleiding. Oh, archeologe, oh. Maar de vraag naar dat soort mensen is niet bepaald overweldigend hoor. Zelfs nu niet, nu ze overal een volk schepen. Mm. Dan toch niet vanuit altijdkundige sitters of of Ja, het is, het is toch raar, hè? Je zou nu denken, ze graven toch elk jaar wel iets op, hè? Dat ze mensen met uw, van ja, met bekwaamheid toch best zouden kunnen gebruiken. Ja, ja, ja, ja. Gij uh, bent dus voor de staatsveiligheid gaan werken? Ja, omdat uh, mijn vader het niet kon hebben dat ik thuis met mijn vingers zat te draaien. Hmm. En toevallig kwam er een vacature, vandaar. ja.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 Ja, niet alleen het idee, maar ook het feit dat we ons korps daarvoor zijn uitgekozen hebben, lijkt me heel geloofwaardig. Ja, ik mag in alle objectiviteit beweren dat Brugge modellen model kan staan voor een, een modern, gestructureerde politiewerking. Het zal ook wel te maken hebben met een degelijke leiding, neem ik aan. Hm? Ja, ik laat het uiteraard aan anderen over om daarover te oordelen. Eigen lof stinkt, nietwaar? Hm? Maar de waarheid mag gezegd worden. Ja, ja, ja absoluut. Ehm... De eigenlijke reden van uw aanwezigheid hier is een uh, eerder delicate zaak, heb ik begrepen. Top secret, commissaris. Oh ja, zonder twijfel, ja. Ik zal er ook geen verdere vragen stellen, maar uh, u alvast uh, alle succes toe ja. En uh, als er nog moet gezegd worden, mijn deur staat altijd voor u open. Dank u wel. Zeg, uh, wat dat andere betreft, die uh, archeologie... Als u wilt, dan kijk ik eens voor u uit. Hè, tegen dat uw opdracht hier voorbij is, bedoelen. Als dat zou kunnen. Oh, ja, in een stad als Brugge valt misschien wel iets te versieren. Hè. En uh, jonge mensen die mij bevallen een duwtje in de rug geven... ...is iets wat ik uh, met plezier doe. Nog eens bedankt. Uh, zullen we zullen er bij gelegenheid nog eens over doorbomen. Bij een etentje. misschien. Wat denk je? Uh, ja. ja, bij gelegenheid. Goed zo.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 Ah, dat is... ja, meneer de Commissaire? Ja, u, alles kits, hè? Bo, ik mag niet klagen. Hoe gaat het met de kleine? Adana krijgt zijn eerste tandjes. Ah, is dat erg? Bah, vooral vermoeiend. Verdavers toch, als je er s'nachts zo'n keer of twee uit moet om hem stil te krijgen. Jezus, ze staan mij ook nog te wachten. En nu zit het hier?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 Van dat speciaal papier. Handgeschept noemen ze dat? Ja, wat staat daar allemaal op zich? Meconium, hmm. ortolaan, Perkoen. Hoe staat jij dat? Dat is pure onzin. Hè? Maar dat is wel knap uitgeschreven. Vind je Oh Och ja, dat is waar ook. De mens van de bakker had het er in de week ook over. Eva deed aan calligrafie, ons hobby of zo. Dat is niet slecht voor een amateur. Ik wou dat ik dat ook Echt? Dan weet ik al wat ik u met kerstmis cadeau moet doen. Ja. Een pen en een tekenblok. <laughs> Le pact satanic, de satanic bible...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 Het is niet waar. Maar kijk zelf. We zaten dus samen in een secte. Ja, dan mankeerde er nog aan. Sh, ik zo. Zal... Daar is iemand. Achteruit. Ah! Wat doet u hier? Ik ah, dacht. Uh... Nou, wie bent u? Wat komt u hier doen? Hé, hey, wacht, wacht! Hier blijven! Ziet er nog? Nee. Nee, ze is waarschijnlijk in de richting van de Smedepoort gelopen. Ja. Maar met al die smalle straatjes hier. Pieter laat daar zijn. Oh, ik heb nou nauwelijks kunnen bekijken. Zwart haar, ja. Het is, kaar, ja het is een matige gestalte, maar voor de rest. Enige idee wie het was? Bij een vriendin van Eva Lalo zeker. Maar dan toch een die wat te verbergen heeft. Of ah, ja, het is gissen. Ja. Eva nu? Wat nu? Tijd voor een break. Nou. De Straat is hier vlakbij. Guido, een serieuze breek, hè? Na zo'n inspanning. Aha. Dus uh, in Lestamine. Ja, hoe raad je het? Hoeraad. André, André. Ja, Karin. Al iets gezien? Kladsteuren, 17 forts, 10 volkswans, een paar mercedes en jenner Lexus. Vindt ons de wereld zie je ja, wat kan ik ik ander doen dan dood tot stemmen? Er is veel meer En kom van Impe. Ja, Dines Quinn zit verzekers binnen en je zal nog aan het lachen zijn met een onhoosele vlieg die al aan de overkant van de straten in de kotten stal. Volhouden, André, volhouden. Durelex, Lex. Wat zei je hier dan, Durex? De wet is streng, maar het is de wet. Als wij moeten nou naleven wie dan wel? Karin, wat is hier heten? <laughs> dat noemen ze Pep Talk. Collega's die het wat moeilijk kregen, een hart onder de riem steken. Laat maar mijn meter, hè. Ah, zo? ze doen nog een keer vriendelijk voor je er mede mee. Wat ik, wat ik, ze hebben er een beweging aan tussen. Kom? Nee, nee, een vrouw. Ze is juist ertoe gekomen, ze is gebeld. Ze is door haar, hè. Zie je wat dat aard? Zij, maar stille. Stik je zeven, Maureen. Uh, weet wel waar. Alle Allee, kom mm -hmm. <cel don't> <pokevikling> aan. Kom, doe op. Kom, hou. Allee, kom aan. Wat kon ik hier doen? Kom, laat me binnen. Kom, laat me binnen. Kom, kom Komen de flikkers het nacht dat allemaal van de die oh. wat, wat is dat? Kom, ik ben naar het huis van Eva gegaan. Ja? En ze waren daar. En wij weten toch van haar, hè? Ja, ja, natuurlijk. Oh jongen, dat is verschrikkelijk. Ja, zeg. Ik ben er ook kapot van zijn goede. Hoe is dat gebeurd? Dat weet ik niet, hè. Koen, ik moet een schuilplaats hebben Een schuilplaats hier toch niet? Goed dan. Ja, maar was het maar voor een dag of, of voor een paar uurtjes... Ja, maar... Maar, ...totdat ze mijn spoor kwijt zijn, hè. Allee, ik, ik, ik wil echt niet dat ze mijn vragen gaan stellen. Niks te verbergen? Wat is dat nu toch? Over van niet, nee. Maar de rest, Ik, Ach, ik, ik ja. wil niet dat ze over de meester gaan beginnen. Alsjeblieft. Alsjeblieft, laat me hier even blijven. Ja, maar ik stond juist op punt om te vertrekken, hè. Ja, maar dat geeft niet. Doe geen maar. Ik trek mijn plan wel. O, de fliep me man niet pakken, zeg. Mm. Karin? Ja? Koen heeft buitengekomen gekomen en je beheeft hem in de richting van het centrum. Wat moet ik doen? Een schaduw, nee, André? Dat was toch gezegd? Ja, ja, die vrouw is nog binnen. Ja, en dan? Je ja, moet als ze er iets met te maken Nee. Zei ze, ze was serieus over haar tour, hè? Doe wat dat ze vrouw denkt, en volgt Koen. En ik probeer van u via de wachtkomer te contacteren. Als er iets moet veranderen, laat ik het u direct weten, oké? Okay? Dat is in orde.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 Hé hey, Steven, ja, Je zit shit hier? Je zit aan de bar? Hé, oh. hey. hey. zo doen we het wel. Zeker, heel Geen tijd tijd. Dan maak je maar tijd. Zeg, punch. Eva niets? is dood. Wacht, ik zeg dat Eva dood is. Zo nee, no. een tijd dat zit, hè? Allee, naar de achterkamer. Kruis. Hallo, Karin. Ja, agent Bruino, wat goed nieuws. Doe niet Ja, André, wat goed nieuws. Ik stond in de lange straat. Veel doppen van <laughs> pa. Vergeet het. Koen van Impe is de Iron Virgin gehangen. Dekkert hij in de kuspoort, ja? Ik zou zeggen: gewoon een keer binnen, gaan, Mocht maar... Nee, nee, nee, niet, niet, niet, niet, niet, André, niet, niet, niet, niet, vol niet, niet, niet, niet, niet, niet, niet, niet, niet, niet, niet, niet, niet, niet, niet, niet, niet,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 Stap maar af, Ik wil alleen maar dat... Gij hebt hier niks te willen. De raad en gat. u er even van die kleerkassen aan het trok buiten stampen. Zo, elke keer. De afspraak is duidelijk, dacht ik. Jawel, commissaris. Ik bespreek vandaag nog alles met de betrokken persoon en... Oh, je hebt geluk. Daar is ze juist. Samen met zijn assistent trouwens. Je kunt meteen met hem kennis maken. Pieter, Guido. Jawel, ja. Uh, Heb je een ogenblikje, alsjeblieft? Zo vriendelijk, zeg. Uh, dat voorspelt niks goed. Uh, mag ik jullie voorstellen, dit is uh, juffrouw Mampai en dit zijn adjunct-commissaris van in... en brigadier Versaar. Aangenaam. Juffrouw Mampai, uh, Het bureau dan toch gevonden? Gemakkelijk, Nog eens bedankt. Wat? Ja, wij hebben de juffrouw al ontmoet toen ze op weg was naar hier...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 ...zitten we weer voor weken met die mistuttebel op ons dak. Dat is geen missen, mis. Geef toe. Ja, daar draait het om natuurlijk. De lief is vorige maand afgestapt. Hij is weer op jacht. Hij is niet verstandig van hem, hè? He. Tuurlijk, nee. Ik wil zeggen dat hij ze dan met jou zal laten samenwerken. Hela, hela. Ze kan mijn dochter zijn, hè? Ja, die van de keel toch ook. Wat, wat wil je daar nu weer mee zeggen? Dat je weer niet direct moet zien als een spelmannetje-vrouwtje. Bekijk het gewoon zoals het is. Het is een journaliste die hier komt werken. Hè? Ja, voor u is dat natuurlijk geen probleem. En voor u mag het er geen worden. Je hebt al genoeg rond uw oren, Pieter. Hier ja. en thuis. Ja, nou. ah, commissaris in? Ja, Planton. Ik wist niet dat jij al terug binnen waart. Ja, het was beter nog maar weggebleven, ja. Uh, waarom? Ah, wel, uw schoonmoeder die, die heeft tien minuutjes geleden gebeld. Mijn schoonmoeder? Ja, in, in verband met uw vrouw. anne Lore, Wat is daarmee? Ah, ze is dringend naar het ziekenhuis gemoeten. De, de weeën zijn al begonnen. Mooi, oh, Ik kon daar toch ook niks aan doen, hè Pieter? Natuurlijk niet. Maar die dokters, hè, oh. die dokters. Hebt u nu gehoord hoe die snottaar tegen u bezig was? Ja, maar die... mevrouw, u bent jongen. veel te vroeg. Zeker ja. drie weken. De feutus is nog niet ingedaald en u hebt nog helemaal geen opening. Wat komt u hier doen? Ja, ja, ik dacht ah. gewoon dat tweeën waarschijnlijk is dus voor mij ook de eerste keer. Hè? Natuurlijk. Oh. U kunt in zo'n geval toch niet voorzichtig genoeg zijn? Maar scheelde niet veel, of dat groentje had u in uw gezicht uitgelachen, hè? Nee. Ik zeg het, hè, die dokters en ziekenhuizen om van te gaan lopen. Ja, dat hebben we dan ook gedaan, hè, Piet? Ja. <laughs> Als Varen het zo ver is, ook. ben ik er ineens een gynaecoloog bij, hè. En geen windbouw die pas van Dunip komt. Wind zo niet op, Pieter. Is dat, ja. Uh, ja, Ja, een fruitsapje graag. Nou, dat moeilijk doen over die taxi. Er stond een telefoon voor meneer zijn neus, maar ja, nee. Ik, ik moest helemaal terug naar de hall om te gaan bellen ja. en dan zouden ze me... Oh, nee. Mm. Oh, nu nee. geen bezoek, hè, Pieter. Ja, nee, ik doe wel, het. Hust he. weg. Ja. Ah, Karin? Ja, commissaris. Eindelijk. Hoe eindelijk? Ja, mag ik even binnenkomen, alsjeblieft? Ja, tuurlijk, natuurlijk, ja. Kom binnen, Karin. Merci. Dag, mevrouw de Sint. Karin? Ja, sorry hè, commissaris, Dankjewel. maar ik, ik probeer u al heel de dag te bereiken. Ja, hè, ik heb al van Jut naar haar gelopen. Wat is er nu weer zo dringend? Koen van Inpen. Huh? Ja, we, we zijn hem al aan het schaduwen van deze morgen, Eigenlijk gelijk dat je wel weet. Ja, eerst bruinogen en dan wij getweeens samen. Ja, sorry hè, maar ik had ik een briefje op uw bureau gelegd. Ah, dat heb ik niet gezien, maar ga verder. Wel, er is een jonge vrouw nu bij hem en ze deed heel raar zijn bruinogen. Ah, zwart haar, niet te groot, niet te klein. Je kent haar. Ik heb haar al gezien, ja. Wel, ze is nog altijd bij Koen, maar tussendoor is hij wel een uur weg geweest naar de Iron Virgin. Die kroeg waarvan we lang vermoeden dat er gedeeld was. Juist, ja, in de lange straat. Maar ons vraag is nu, wat moet er nu feitelijk gebeuren, hè? Worden die twee opgepakt of niet? Alleen, moeten wij daar nog dagen achter lopen? Well, ja, is dat niet iets waar de commissaris moet over oordelen, Karin? Well, just darum, he, mevrouw ja, de zonder de geschikte... dat hij daarover overleg moet plegen met zijn ondergeschikte? Ja, uh, neem mij niet kwalijk. Ay, maar dat doe wij... ik wel, Karin. Ieder zijn verantwoordelijkheid. U doet wat u opgedragen wordt en over verdere stappen beslissen mensen zoals de commissaris en ik. Is dat duidelijk? Ja, ja. Ja, ja, natuurlijk. Ik ben blij dat te horen, Karin. Ja, Karin bedoelt het goed, hè, Annelo? Goede bedoelingen zijn geen excuus om de rol om te keren, Pieter. Maar ik wil dat ook helemaal... Nee, Dag, Karin. Karin, nee, dat... Karin, kom. En wat de Iron Virgin betreft, daar gaan we zeker al iets aan doen. Ik ben meteen de procureur. Dag, Karin. Dag, Dag mevrouw De ik kan daar echt niets aan doen. Ik dacht, ja, om een goed te dat doen. Nee, ik slaap maar. Ja. Ze is, is wat geëmotioneerd. Uh, het is vandaag wel moeilijk geweest met haar zwangerschap. Ah, ja? Maar uh, bedankt dat je gekomen bent. Ja, hè? Er zullen zeker vlug uh, maatregelen genomen worden. Zeg gerust. Bedankt. Hè. Nou, dag, Karin. Commissaris, ja. goedenavond. Goedenavond, Vanallo. Goedenavond, Roger. De commissaris is er ook bij, zie ik. Meneer Bekman.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 Tja, dan moeten we eens een hartig woordje met die heren gesproken worden, niet? Wij zullen niet nee horen zeggen. Uh, maar in afwachting... In afwachting doet u wat u denkt dat u plicht is. Vanavond nog. Goedenavond. Bruno, altijd op post ziek. Ah, tot de dood ontscheiden commissaris. <laughs> en? Ze zitten nog alle twee binnen, Koen en die vrouw.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 Scherven brengen geluk, kerel. Anna van, kom binnen even. Kom. En Branoke, Noppes. Ja. Je vraagt er ook niks. Niemand. Nee. Vogels zijn gaan vliegen, Pieter. Boven is er ook niemand te zien, hè, commissaris? Maar dat kan toch niet. Ze zijn hier binnen gegaan. Ja, en niet meer buiten gekomen, hè. Goed weten. Hoe weten, bruinogen dat je niet hebt staan dromen. Oh, het spijt me, zo, commissaris, maar om te staan dromen in zo'n trieste kotee, daar ken ik geen andere plaatsjes voor. Is opgelost, hè, Pieter? Ja, hoe dat? Zoals zoveel van die huisjes hier, hè. Er is een achteruitgang. Nou, ja. dat